7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. De G20-top, daar komen Amerika en Rusland nog niet echt dicht bij elkaar over Syrië. En de Hoge Raad doet uitspraak vandaag over de Nederlandse verantwoordelijkheid voor Srebrenica. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Dorot Megens. De politie heeft zo'n 300 potentieel gevaarlijke eenlingen in kaart gebracht. Van hen zijn er 15 zo gevaarlijk dat ze continu in de gaten worden gehouden. Blijkt uit informatie van minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Na de aanslag op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn... werd besloten tot een proef om zogeheten lone wolves op te sporen en aan te pakken. Dat is dus gelukt, vindt ook de nationale politie. Wat ik weet is dat door de manier van kijken nu... we heel veel meer in beeld hebben dan we vroeger hadden En we weten ook zeker dat door die mensen nu in de gaten te houden... Uh, en ze ook toe te leiden naar zorg, we risico's hebben doen afnemen. De politie bekeek duizenden bedreigingen aan het adres van prominente Nederlanders. De gevaarlijke eenlingen worden permanent gevolgd... en kunnen op belangrijke dagen worden vastgezet en worden behandeld. Vandaag komt Samir A. vrij. Het voormalig lid van de Hofstadgroep heeft twee derde van zijn straf uitgezeten... en voldoet aan de voorwaarden voor vervroegde vrijlating. Het Openbaar Ministerie probeerde vorige week te voorkomen dat A vrijkomt... omdat hij er nog altijd dezelfde radicaal-islamitische denkbeelden op nahoudt... maar de rechter wees het verzoek af. Samir A. zat onder meer vast voor het beramen van aanslagen op Nederlandse politici. Vanwege zijn bekendheid wordt A. op een geheime locatie vrijgelaten... net zoals dat in 2012 ook gebeurde bij Willem Holleder. Op de eerste dag van de G20-top in Sint-Petersburg... zijn de wereldleiders gisteren geen stap dichter bij overeenstemming over Syrië gekomen. De top gaat officieel over de wereldeconomie, maar wordt overschaduwd door Syrië. Een dag praten heeft dus nog niets opgeleverd, zegt correspondent David-Jan Godfran. De standpunten zijn nog onveranderd. De Amerikanen willen uh, militair ingrijpen, weliswaar wil Obama wachten op, het, uh, op toestemming van het congres. De Russen zijn tegen dat ingrepen, ingrijpen en daar is niks aan veranderd. De Verenigde Staten lieten de afgelopen dag weten dat ze van een oplossing in de Veiligheidsraad niets meer verwachten. De Amerikaanse VN-ambassadeur zei dat Rusland met zijn veto de Veiligheidsraad in gijzeling houdt. De VS overweegt op grote schaal Syrische rebellen een militaire training te geven. Die training kan volgens Amerikaanse functionarissen beginnen na een militaire actie tegen het regime van Assad. Dat zeggen ze tegen persbureau AP. De Amerikaanse regering heeft trainingen steeds geweigerd, maar lijkt nu van mening te veranderen. President Obama zou tegemoet willen komen aan de wens van congresleden die aandringen op actieve steun aan de Syrische oppositie. Vooral senator en oud-presidentskandidaat John McCain lobbyt voor meer Amerikaanse betrokkenheid. The neighbors are the only ones right now, Gulf States and the Saudis that are providing weapons to the Free Syrian Army. The United States has yet to deliver a single weapon.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 Volgens het artikel kunnen de diensten op verschillende manieren de beveiliging kraken die wereldwijd door honderden miljoenen internetters wordt gebruikt. En ook zou de Amerikaanse inlichtingendienst NRC afspraken hebben met softwarebedrijven om kwetsbaarheden in te bouwen, zodat de diensten de versleuteling altijd kunnen omzeilen. In de US Open is titelverdediger Andy Murray uitgeschakeld in de kwartfinale verloren, verrassend van Stanislas Wawrinka in 6-4, 6-3 en 6-2. Het is voor het eerst dat Wawrinka in de halve finale van een Grand Slam toernooi staat. Ik was met de pressie. Normaal ben ik een beetje nervous. En ik kan een paar games verliezen. Maar vandaag was ik gewoon op mijn game. Vandaag I ik het. Bavrinka speelt in de halve finale tegen Novak Djokovic. Die eenvoudig de rus Michael mikhail versloeg. Het is voor Djokovic de zevende keer op rij dat hij op de US Open in de halve finale staat. Het weer, eerst nog veel zon. In de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Tegen de avond kan er in het zuidwesten een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen een paar graden koeler, lokaal kans op een bui. Zondag is de kans op regen groter. Dan wordt het nog 20 graden. Straks in het Radio 1 Journaal, dan hoort u meer over de Hoge Raad. Doet een belangrijke uitspraak over Srebrenica.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 Nou, de uitspraak van de Hoge Raad over Srebrenica kan grote gevolgen hebben. Ga ik straks over praten. En Rusland en de Verenigde Staten komen bepaald niet bij elkaar waar het gaat over Syrië. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN heeft ook maar weinig goede woorden voor Rusland. Russia continues to hold the council hostage and shirk its international responsibilities, including as a party to the Chemical Weapons Convention. De sfeer in sint Petersburg is matig. Heel matig. Ja, het voornemen van president Obama om een aanval uit te voeren op Syrië... domineert die G20-top in Sint-Petersburg. Russische president Poetin is en blijft falikant tegen zo'n Amerikaanse actie. We gaan naar Sint-Petersburg, naar onze correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, is het al een mislukte top?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 dat Assad verantwoordelijk is geweest voor het gebruik van chemische wapens... dan zou Poetin kunnen bijdragen, Maar de kans daarop ja, die is echt niet zo heel erg groot. David-Jan God vanuit Sint-Petersburg. Hij volgt daar de G20 en u hoort hem uitgebreid nog later vandaag. natuurlijk. De aanpak van potentieel gevaarlijke eenlingen is zo succesvol... dat het landelijk project moet worden uitgebreid naar de regio... schrijft minister opstelde van Veiligheid en Justitie. Aanslagen van bijvoorbeeld Karstatus tijdens Koningin de Dag 2009 in Apeldoorn... zouden dan voorkomen moeten worden. Verslaggever Karin Alberts vroeg aan de politiehoofdcommissaris Henk van Zwam... hoeveel van die zogenaamde lone wolves inmiddels bekend zijn bij de politie. Wat we gedaan hebben in de pilot is eerst in kaart brengen... welke mensen problematisch communiceren met gezagsdragers... van wat wij noemen het rijksdomein. Dat zijn politici werkzaam in Den Haag en leden van het Koninklijk Huis... En er blijkt ongeveer 300 mensen te zijn geweest bij de inventarisatie... die op een problematisch manier communiceren. En wat is dat, problematisch communiceren? Nou, er wordt natuurlijk heel veel briefwisseling gedaan. Er wordt heel veel e-mail gestuurd. En dat zijn vaak hele normale brieven, hele normale verzoeken. Maar er zitten een aantal mensen bij die op een heel bijzondere manier communiceren. Of heel veel, of in die brieven ook dreigingen uiten. Waarbij al vrij snel duidelijk wordt dat die mensen wat in de war zijn. En dat gaat vooral om die laatste categorie mensen. Ja. 300 man, maar goed, dat zijn degenen die zich bekendmaken middels zo'n brief. Een karstatus, een Tristan van der Vlist. Waren die bekend? Hadden die brieven gestuurd van tevoren? Nou, ik vind het ingewikkeld om met de huidige statistiek... om uh, in te gaan op de persoonlijke levensfeer van degene om wie het nu gaat. Wat ik wil zeggen is dat wij uh, nu mensen in beeld hebben... van wie we zeker weten dat ze een risico vormen voor de samenleving... en ze daarom extra in de gaten houden. Maar u weet dus niet hoeveel mensen er eventueel nog meer zijn... en die dus niet op die manier zich uiten. Nou, wat ik weet is dat door de manier van kijken nu... we heel veel meer in beeld hebben dan we vroeger hadden. Nogmaals, we beperken ons nu tot het Rijksdomein. Um, en we weten ook zeker dat door die mensen nu in de gaten te houden... Uh, en ze ook toe te leiden naar zorg, we risico's hebben doen afnemen. Um, je weet natuurlijk nooit wat je niet weet. Hè? Dat is een ingewikkelde vraag om te beantwoorden. U zegt al, ze toeleiden naar zorg. Is dat wat u met ze doet? Mensen die geestelijk in de war zijn, die potentieel gevaarlijk zijn, zorg bieden? Het grote verschil is... Dat in vergelijking met vroeger je uh, eigenlijk moest wachten tot er een incident was gebeurd en dan pas kon reageren. We werken nu heel intensief samen met gedragswetenschappers. En we maken op een geobjectiveerde wetenschappelijk verantwoorde manier een risicoinschatting. En we hebben goede afspraken met zorg om ze daar ook naartoe te leiden. En ook te zorgen dat mensen hun juiste medicatie krijgen. En dat kan enorm helpen. Nu zit Prinsjesdag eraan te komen. Dat is natuurlijk zo'n dag waarop iedereen extra alert is. En ook terugdenkt aan uh, die man die dat vaccinehoudertje heeft gegooid naar de Gouden Koets een aantal jaren geleden. Hoe gaat u op die dag rond die dag om met die mensen die u nu een kaart heeft gebracht? Als het gaat om hoe we met deze mensen omgaan, is printjedag een dag net als vandaag en gisteren en morgen, omdat deze mensen in principe elke dag een risico zouden kunnen vormen. En we zorgen natuurlijk voor dat ze met printjedag geen groter risico vormen dan ze vandaag vormen. Nou, u gaat ze niet preventief oppakken, bijvoorbeeld. Als er geen juridische grond is om mensen op te pakken, zullen we dat zeker niet doen. Maar dan proberen we op een andere manier mensen te leiden naar zorg die hen helpt om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Ja. De minister heeft zich tevreden getoond met dit project in zijn brief van vandaag. Hij wil ook een vervolg en een uitbreiding naar de regio's. Wat houdt dat in, een uitbreiding naar de regio's? Ik heb net proberen leggen dat de mensen op wie we ons nu concentreren bedreiging vormen voor het rijksdomein. Dat zijn de leden van het Koninklijk Huis en de politici in Den Haag. Uh, er zijn natuurlijk ook voorbeelden bekend uit het recente verleden en verder in het verleden. Waarbij burgemeesters, directeuren van scholen ook onderwerp werden van bedreiging. En de ambitie van de minister is om de pilot nu uit te breiden. Uh, uh, in te brengen in de organisatie. En ervoor te zorgen dat we ook op regionaal niveau uh, dit soort dreigingen in beeld kunnen gaan brengen. En uh, individuen kunnen gaan identificeren. U zoemt natuurlijk vooral in op mensen met psychische problemen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je ideologisch gedreven mensen hebt die uh, om die reden... Qua je bedoelingen hebben. Mis je die dan niet in deze aanpak? Nou, nogmaals, deze aanpak richt zich met name op mensen met een psychische stoornis. Ideologisch gedreven uh, activisten worden uh, te doen gebruikelijk in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten. Dat is een verantwoordelijkheid met wie we uiteraard goed samenwerken, maar dat valt buiten de scope van deze pilot. Straks praat ik daarover door. Het zal na acht uur worden met terrorisme-expert Jelle van Buren het in de gaten houden dus van die lone wolves. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Nederland elftal speelt vanavond. En doelman Michel Vorm hoopt op het basisplek in Oranje. Hoort u zo meer over? Wellicht komt er vandaag een punt. Achter eh, wordt er een punt gezet achter een al elf jaar langslepend proces. De Hoge Raad doet namelijk uitspraak in de zaak van nabestaanden van drie moslimmannen die omkwamen tijdens de val van Srebrenica in 1995. Ze vinden dat de Nederlandse staat verantwoordelijk is voor de dood van deze mannen. Ik ga daarover praten met de advocaat van de nabestaande Lisbeth Zegveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u het eens dus uitleggen? Waarom zou Nederland verantwoordelijk zijn voor de dood van deze drie moslims? Nou, deze mensen, de familie van mijn cliënten... Die, uh, die zijn van een Compound afgestuurd in juli 1995... waar ze veiligheid zochten en in handen vervolgens van de Bosnische Serviërs... dat dat fout was. En dat uh, onnodig levens heeft gekost. Dat is uh, door het Hof bepaald. En ik verwacht ook niet dat daar verandering komt. Maar dan is vervolgens... Ja, wie wie er nou eigenlijk dat die mensen van die compound af, af moesten. Wie heeft er nou uiteindelijk verantwoordelijkheid voor? Ja. En dan zegt de staat... Ja, het was een VN-missie. Dus eigenlijk hoef je helemaal niet naar de feiten te kijken. Alles komt zonder meer uh, voor rekening van de Verenigde Naties. Wij zeggen, luister eens... Uh, het was aan het einde van de VN-missie. De enclave was gevallen. Dutchbed wilde naar huis... Dus moesten naar huis. De vluchtelingen moesten dus ook weg. Want zolang de vluchtelingen op de compound zaten, kon de wet niet naar huis. En uiteindelijk heeft Den Haag het wegsturen van die mensen geregistreerd. En dan draag je daar dus ook verantwoordelijkheid voor als je aan de touwtjes trekt. Hm. Nou ja, daar, dat is eigenlijk het hele debat. Gooi je het nou in het VN-mandje? Of leg je het uiteindelijk de verantwoordelijkheid toch bij de nationale staat neer? Ja, en, en de staat zegt, behoudt het daarop dat het onder VN-verantwoordelijkheid gebeurt. Ja, en, en zegt daarbij ook, de feiten doen er dan ook verder helemaal niet meer toe. Wij zeggen, kijk nou, wie werkelijk het gezag uitoefenen. Je kunt er wel een VN-label uh, op plakken, maar de VN die was helemaal niet aanwezig. Het was helemaal niet een, uh, een effectief controle gebeuren van de VN. Nou, en dat heeft de advocaat-generaal uh, in mei, uh, de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, in mei ook gezegd. Die zei, uh, uh, of Nederland gezag had, is één ding, maar de Verenigde Naties had het in ieder geval niet. Hmm. Nou ja, het Hof heeft in 2011 gezegd. Nederland had het wel. Ja, nou ja, dat zijn de twee rondes waar we tot nu toe wel gelijk hebben gekregen in dit standpunt. En uh, we moeten vandaag maar eens kijken wat de uh, Hoge Raad daarvan vindt. Ja, um, maar uiteindelijk uh, heeft, heeft natuurlijk Dutchbed, de Nederlandse staat, ook die mannen niet vermoord. Dat zijn natuurlijk anderen geweest. Nee, maar. Um... Als ze niet van de compound waren gestuurd, dan is het natuurlijk te bekijken wat er dan was, was gebeurd. Ja. Maar wat we weten, is dat DutchBet nog tien dagen na het wegsturen van de vluchtelingen op de compound is gebleven. Uh, de kans dat er in die tijd hulp was gekomen is aanzienlijk. En er is bovendien ook een serieuze vraag of je deze paar, deze enkele mensen, niet gewoon mee had kunnen nemen daarna. In ieder geval is het zo dat op het moment dat ze eraf werden gestuurd, ze recht in de handen van de vijand liepen. Dus daar. Die relatie uh, tussen het op dat moment wegsturen en de dood van die mensen, die is, uh, die is redelijk uh, één op één. Ja. De advocaat-generaal, um, Vlas die heeft een advies al gegeven aan de Hoge Raad. Hij heeft gezegd de staat is aansprakelijk. Uh, geeft ja. dat al iets aan over de uitspraak, denkt u? Dat kunt u natuurlijk niet te nou veel ja, als... op speculeren. Ja, maar... Nou ja, goed, in de meerderheid van de gevallen wordt het advies van de advocaat-generaal gevolgd door de Precies. Hoge Raad. Ja. Dus dan heeft u de goede hoop op. Stel, u krijgt geen gelijk, wat dan? Dan uh, gaan we uiteindelijk weer daarna verder naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En uh, ik verwacht dan toch dat we daar uiteindelijk wel zullen winnen. Ja, en, en mocht u hier al winnen bij de Hoge Raad, wat, wat zullen daar de gevolgen zijn dan? Want het schept natuurlijk een president. Nou, dat valt ook wel mee. Want iedereen verwachtte dat na de uitspraak van het Hof zich massaal vluchtelingen zouden aanmelden die ook zo'n procedure wilden beginnen heeft zich niemand aangemeld. Ja. Want het gaat uiteindelijk alleen maar om de mensen die op de compound zijn. En dat, ja, dat was een dus. vrij, vrij unieke situatie natuurlijk. Dat geldt ook ja. voor die anderen. Ja. Nee, nee, dus in die zin ben ik daar niet zo bang voor. Wat we hierna krijgen als we het winnen, dan uh, komt er, uh, er komen we uiteindelijk toe aan een schadebepaling. He, hoeveel schade hebben deze mensen nou geleden? Maar goed, uiteindelijk gaat het toch ook heel erg over uh, om het principe... dat uh, het wel degelijk zo is dat je ook in VN-missies... Uh, fundamentele rechten moet beschermen. En als je die mogelijkheid hebt, moet je niet naar een formele structuur wijzen... maar dan moet je gewoon zelf handelen als je daartoe in staat bent. En, en ik denk dat dat de kern van de zaak is. We zijn erbij bij de uitspraak van de Hoge Raad. Lisbeth Zegveld, hartelijk dank dat u mij even te woord te staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Kerstinformatie bij de ANWB, Kees Kaks. Beetje schrapen het blijft beperkt met de file in de regio Amsterdam op de A10. Vanaf het klopend Koenplein naar Hemhavens twee kilometer. En er is geen treinverkeer mogelijk tussen Zevenaar en Weel. Dat betekent dat reizigers daar een uur vertraging oplopen. Door naar Rotterdam, naar de havendagen die op het punt van beginnen staan. Mark en Visser, heb je al iets boven water zien komen? Ja, nou, ik, ik tuur over het Rotterdamse water, maar ik zie nog, nee, ik zie, ik zie nog niks. Ik begin me eigenlijk ook wel een klein beetje zorgen te maken. Want Jeroen, die zou toch nu zo langzamerhand wel boven water moeten komen. Ik bedoel, hoe lang hou je dat uit daar in zo'n onderzeeboot? Hij is gisteravond in Den Helder ingestapt en... Uh... Ja, hij komt hier, hij kan hier ieder moment uh, gaan aankomen. Ik ben heel benieuwd hoe hij de nacht heeft doorgebracht... tussen de matrozen en de geladen torpedobuizen. Dat wachten we dan maar af, ja, hoe hij daaruit komt straks. <lacht> of hij er nog uit kan klimmen überhaupt, of dat we hem een handje moeten helpen. Uh, ondertussen uh, heb ik hier nog een afspraak met Hans Smits van het havenbedrijf... over de haven en natuurlijk vooral ook over het belang van Rusland... voor de uh, Rotterdamse ja. haven, want het is natuurlijk nu uh, Rusland... die hier in het, uh, in het spotlicht staat. Hè? Dat ja, ze zijn dat toch, de Russen, al is het maar ja. in gedachte. Maar ja, Robin, zeker. De, tot straks in tot Rotterdam, straks. dus in de haven. Dan door naar het Nederlandse elftal. Speelt vanavond de kwalificatiewedstrijd voor het WK, u weet dat, tegen Estland. Bij de laatste interland stond Michel Vorm in het doel bij Oranje. Maar die plek staat niet vast. De bondscoach heeft eigenlijk geen vaste keeper. Verslaggever Bas Tegler vroeg Vorm of hij de eerste doelman blijft. Ja, dat is toch... Uh...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 ik zou ook niet nu 1, 2, 3 iets kunnen opnoemen, een club of een land waar, waar dat zo'n uh, ja, zo bepaalde rol speelt, zeg maar. Maar goed, uh, ja, uiteindelijk uh, is Van Gaal denk ik ook wel een, een bondscoach...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 Die love, hoorde u van Ryan Shaw. Nog 16 dagen, dan zijn er verkiezingen in Duitsland. En alles wijst erop dat de bondskanselier Merkel... daarna nog weer vier jaar kan regeren. Ze doet het al acht jaar, maar ze is voor veel mensen nog steeds een raadsel. Correspondent Wouter Meijer ging te raden bij Ralf Bollman. Hij schreef een biografie over Merkel... en die gaat vooral over haar relatie met haar landgenoten. Die Deutschen dat waarschijnlijk niet zo so, wat ze over ze denkt, Maar ihnen gefällt eben diese behoedzame art... Ik dat die mensen hebben ook nach al die jaren met zo macho-persoonlijkheden wie Gerhard Schröder of Joschka Fischer. Ze is geen macho zoals haar voorganger Gerhard Schröder. Van zulke types had men ook wel even genoeg. En ook haar uitdager nu, Peer Steinbruck, die is ook zo'n hallo, hier ben ik man. Daar houden de mensen toch minder van. Mensen vinden het prettig dat ze zo voorzichtig is, zo bescheiden. En wat zij over de mensen denkt, dat weten de meeste mensen niet. We zitten naast de fontein voor het kansleramt, het kantoor van Merkel... waar ze buitenlandse gasten ontvangt. Het was hier behoorlijk druk de afgelopen jaren. Merkel is het centrum van de pogingen om de euro te redden. Die crisis heeft haar wel veel groter gemaakt, hè? Die eurocrisis is een grootes stuk voor ze, dat is op jeden Fall. Uh, Want sonst hadden uh, ze hier met deze inpolitische strijderijen om steuersenkungen die warperiode toegebracht. En dat zou waarschijnlijk alles ganz anders uitzien vandaag. Ja, dat was haar grote geluk. Anders had ze moeten discussiëren over belastingverlaging, allerlei binnenlandse kwesties. Dan hadden we een heel ander beeld van haar gekregen. Maar daar zag het niet meteen naar uit. Toen de crisis begon, wist ze niet wat ze moest doen. Maar dat gaat vaak zo bij Merkel. Ze heeft even nodig om haar weg te vinden. En dan doet ze alsof ze dat altijd al zo heeft gezegd en gewild. Terwijl ze soms eerst iets heel anders deed of zei. Maar dat pakt vaak wel handig uit. Waarom blijven fouten eigenlijk nooit aan haar plakken en successen wel? Ik eigenlijk niet zeggen dat ze meer of minder fouten maakt als andere. Schröder had ja ook oft zijn koers gewisseld, maar ze maakt die fehler op een geschiktere aard. Gerade daardoor dat ze eben niet zegt, dat is jetzt mijn positie die is Ja, Ze maakt de fouten handiger, zou je kunnen zeggen, omdat ze vaak afwacht hoe anderen reageren en dan pas kiest ze zelf haar koers. En ze kan heel geloofwaardig draaien, zoals bij de kernenergie. Eerst wilden ze langer doorgaan, als er dan zo'n ramp gebeurt als in Japan, dan wil iedereen stoppen en zij dus ook. En dat lijkt dan heel logisch. U heeft haar nu zo lang gevolgd dat u erachter bent gekomen dat het feit dat juist deze vrouw Duitsland regeert ook heel veel zegt over de Duitsers. Ik geloof dat mevrouw Merkel veel van dem anspricht, ook representeert, wat typisch Duitse eigenschappen zijn. of als typisch Duitse eigenschappen gilt. Ja, ze past heel goed bij het beeld dat mensen van Duitsland hebben. Bescheiden, terughoudend, spaarzaam en een grote tegenzin tegen veranderingen. Daar heeft ze zich intussen ook goed aan aangepast, want zelf had ze best wat meer willen veranderen. Maar is het dan niet teleurgesteld in de Duitsers dat die haar niet willen volgen en meer hervormen? Uh, ze had ja sozusagen haar politisch leven aangevangen met de ervaring in 1990 dat een ganzes politische systeem van een taak de andere. Dat is een ervaring die zeer grondlegend Ja, voor een deel wel. Haar politieke carrière is begonnen met de val van de muur en de Duitse eenwording. Maar als je eenmaal zulke veranderingen in je leven hebt meegemaakt, dan heb je een hele andere kijk op de wereld dan de meeste West-Duitse politici. Ze wilde daarna de economie gaan hervormen, maar ze heeft intussen gemerkt dat de mensen dat helemaal niet willen. En daar heeft ze zich bij neergelegd. Wie zien ze in Merkels toekomst? Ja, dat is een goede vraag. Hoe lang kan ze nog wijdermaken? Of hoe lang wil ze vielleicht nog weitermachen? Also um daar ze ja die waal waarschijnlijk gewinnen wordt... met welk coalitiepartner ook immer. Tja, haar toekomst. Ze kan nog vier jaar regeren. En er wordt gespeculeerd dat ze er halverwege dan mee op wil houden. Ze wil niet eindigen zoals Helmoet Kool, die na 16 jaar weggedragen moest worden. Maar tussendoor stoppen is lastig. Dan moet je een opvolger hebben. Er moet ook niet iets onverwachts gebeuren, zoals de eurocrisis. Want dan moet je weer aanblijven. Dus ik geloof niet dat ze er makkelijk mee kan stoppen. Dat denk ik niet. Ja, wat maakt ze wanneer dan weer een nieuwe eurocrisis of zo was? Kan ze dan ook gewoon gaan? Also, mij overtuigt dat nog niet. Biograaf van Angela Merkel, Ralf Bolman, hoort u in de bijdrage van Wouter Meijer. Merkels CDU ligt trouwens nog steeds 15% voor in de peilingen op de SPD van Pierre Steinbrug. Nieuws en achtergrond over de Duitse verkiezingen vindt u op onze speciale website duitslandkiest.nl. Dat is hem, de Joint Strike Fighter. De Partij van de Arbeid is door de bocht. De partij is nu echt voor het aanschaf van deze straaljager. Wilco Boom zet de worsteling van de partij straks op een rijt. Op zoek naar personeel? Maandelijk zoeken 1 miljoen werkzoekenden een nieuwe baan op jobbird.com. Plaats daarom ook uw vacatures op jobbird.com. Helemaal gratis. Jobbird.com, de grootste gratis vacaturebank van Nederland. Deukje? Ja. Welk deukje? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw van duidelijk en snel. Abs autoherstel. Jobber. De grootste vacaturebank van Nederland. Dit is Radio 1. Precies half acht. Hoogste tijd voor het NOS journaal door Aldmegens. Lone wolves, zo worden de potentieel gevaarlijke eenlingen genoemd. Zoals de man die in 2009 in Apeldoorn de aanslag pleegde op Koninginnedag. De politie heeft nu zo'n 300 van die potentieel gevaarlijke eenlingen in kaart gebracht. Blijkt uit informatie van minister Opstelte van Justitie. De politie heeft duizenden bedreigingen aan het adres van prominente Nederlanders bekeken. 15 van die lone wolves worden continu in de gaten gehouden. Ze kunnen op belangrijke dagen worden vastgezet en worden behandeld.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 maar ook kunnen ze bijvoorbeeld geen buitenlandse reis maken of stemmen bij verkiezingen. En op de US Open is titelverdediger Andy Murray uitgeschakeld in de kwartfinale verloren, verrassend van Stanislas Wawrinka. Die neemt het in de halve eindstrijd op tegen Novak Djokovic, die eenvoudig de Rus Michael Yousni versloeg. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl. Marco verhoef, goeiemorgen. Goeiemorgen Marcel. Wordt het weer zo warm Marco? Uh, nou ja, dat wordt het wel. Alleen het weerbeeld is wel anders. Temperaturen vanmiddag uh, 27 tot 30 graden. Maar waar we gisteren volop zon hadden... zien we nu eigenlijk al veel meer sluierwolken aan de hemel verschijnen. Zon schijnt nog wel. En in de loop van de middag neemt de bewolking dan verder toe. Ja, het is interessanter weer hè? wordt het voor jullie. Ja, er gaan dingen gebeuren, want uh, niet alleen de bewolking neemt toe, maar de kans op een bui ook. In de loop van de middag in het westen en zuidwesten van het land. En zo'n bui kan dan ook onweer brengen. Aan het eind van de middag en in de avond breiden die buien zich dan langzaam uh, over het rest van het land uit. En moeten we eigenlijk overal wel rekening houden met zo'n exemplaar. En dan kan het ook onweren. Nou, die buien trekken dan in de loop van de nacht langzaam het land weer uit. En daarachter zit alweer koelere lucht. Morgen, zaterdag, hebben we temperaturen van 21 tot 24 graden. Zonnige periode, maar ook een enkele bui. En dan lijkt zondag echt een slechte dag te gaan worden. Dan hebben we veel bewolking. Kan het behoorlijk nat zijn, vooral in de oostelijke helft van het land. En moeten we het doen met nog maar 17 graden. Ja, Dat is toch een heel verschil met vandaag. Ja, ik wou maar zeggen. Dat is uh, bijna een halvering. Goed. Marco, tot over een uurtje door naar de ANWB Keeskwakters. Niet al te veel te melden. Het rijdt een beetje langzaam op de A10 voor de Koentunnel richting Amsterdam. En op de A58 Breda Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. Echt lange file kan dat niet noemen. Een treinvertraging tussen de Zevena en Weel. Daar rijden geen treinen. En de vertraging voor reizigers loopt op tot meer dan een uur. Moslims in Groot-Brittannië worden steeds vaker bedreigd. Straks hoort u een reportage. En Philip Koker blikt zo vooruit op Nederland-Estland.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 Even over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan het hebben over de Joint Strike Fighter. Want jarenlang gingen bij de Partij van de Arbeid de hakken in het zand... als het ging om de aanschaf van deze straaljager, de JSF. Maar gisteren werd duidelijk dat de partij geen blokkades meer opwerpt. En daarmee lijkt dan de weg vrij voor de aanschaf van 30 tot 40 toestellen. Het is, voorlopig, het eindpunt van een traject van ruim 10 jaar. En helemaal aan het begin stond destijds premier Kok... Het is wel zo dat na de mate waarin je natuurlijk langer deelneemt in de ontwikkeling... Ja. Dan, dan, dan ligt die, die aankoop van dat vliegtuig natuurlijk ook in de reden. Ja. Maar in de PvdA-fractie destijds in de Kamer zat, toen net pas, Frans Timmermans. Hij was tegen. In de eindafweging zijn we tot de conclusie gekomen... dat het voorstel zoals dat door het kabinet op tafel is gelegd... toch te veel risico's voor de belastingbetaler met zich meebrengt. Er zijn te veel onzekerheden. En uh, al met al komen we dan tot de conclusie dat we het niet moeten doen. Desondanks ging de partij in 2009 akkoord met de aanschaf van testtoestellen. Maar weer terug in de oppositie was de partij weer fel tegen. In 2012 maakte Angeline Ijsing van de Partij van de Arbeid... zelfs duidelijk waar de partij toe voor stond. De Partij van de Arbeid stapt uit het JSF-programma en we stappen uit de JSF. Wilco Boom in Den Haag. Goedemorgen. Marcel, nou, goedemorgen. Nou, dat gaat nog op en neer. is al van jasje verwisseld. Hoe is de Partij van de Arbeid nu uiteindelijk tot weer een ander standpunt gekomen? Door de jaren heen was de lijn van de Partij van de Arbeid, na Wim Kok... we willen het beste toestel voor de beste prijs. Nou, en de JSF leek dat toch heel vaak niet te zijn... want je weet het misschien nog wel, er waren heel vaak berichten... over grote financiële tegenvallers, enorme vertragingen... bij eh, Lockheed Martin in de VS, waar het toestel wordt gemaakt. Nou, en daarom kozen ze steeds voor kopen van de plank, als het eenmaal nodig is. En dan kon het ook nog een ander merk worden, eh, Boeing of eh, Eurofighter... want die leken net zo goed of, of goedkoper... Maar goed, inmiddels zijn ze tot de conclusie gekomen... dat er uh, toch wel heel veel voor te zeggen is om die JSF te kopen. Want hij uh, blijkt toch het beste toestel te zijn voor de Nederlandse luchtmacht. Okay. Uh, op al, voor allerlei operaties inzetbaar... Um, veelzijdig inzetbaar. En het schijnt dat zelfs Lockheed inmiddels de kosten onder controle heeft. Want het Pentagon in Amerika uh, kreeg enorme buikpijn... van al die kostenstijgingen bij de JSF. Dus ja, langzamerhand uh, ontdekken ze... de tegenargumenten zijn op. En daardoor groeien ze nu dus toe naar verzoening met de JSF, zou je kunnen zeggen. Ja, maar is de ontwikkeling van die straaljager nou leidend geweest... of uh, het feit of ze in de regering zaten of niet? De ontwikkeling van de straaljager is één ding. Een ander ding is regeren. Als je in Nederland wil regeren, moet je compromissen sluiten. En dat regeren was de Partij van de Arbeid... bijvoorbeeld tijdens het laatste kabinet Balkenende... ook medewerking aan de JSF waard. Uh, in de Kamer waren ze toen uh, tegen en ze gingen met Balken en de regeren... En, en kozen vervolgens voor meewerking aan die aanschaf van dat eerste toestel, uh, testtoestel. Dat heb je bij de PvA zien gebeuren. Een tijdje later ook bij de Pvv van Wilders. Die, die heeft meegewerkt aan, uh, aan de, de aanschaf van het tweede testtoestel. Dus ja, ja regeren is uh, soms ook meewerken aan de JSF waard. Dat is ja. absoluut waar. Goed, en Wilco, uh, nu de hamvraag. Waar staan we dan nu? Want ik zei het net al, dit is voorlopig een eindpunt. Maar hoe, hoe gaat het dan nu verder? Ja, eigenlijk is het nog geen eindpunt. Wat er nu gaat gebeuren, en dat gebeurt waarschijnlijk deze maand al... is dat het kabinet uh, een knoop doorhakt. Het kabinet gaat dan besluiten om inderdaad de JSF te uh, kopen. Dan het wacht is dan nog even op een rapport van de Algemene Rekenkamer... die nog een keer extra onderzoekt of het financieel allemaal haalbaar is. Theoretisch kan dat rapport nog uh, roet in het eten gooien... maar de, dat wordt niet verwacht. Nou, en als het kabinet dan eenmaal dat besluit heeft genomen... dan zijn de Tweede Kamerfracties zet, ook die van de Partij van de Arbeid... en die moet dan een officieel standpunt in gaan nemen. Maar ja, het gevoel is daar nu wel van als er geen nieuwe argumenten meer komen... dan uh, zullen we waarschijnlijk wel voor gaan stemmen. Ja, goed. Nog één jaartal van je te goed dan, Wilco. Wanneer vliegen ze in Nederland? Nou, dat, ja, dat duurt nog wel even. Uh, eer dat de toestellen zijn besteld, uh, dan moeten ze nog gebouwd worden. De andere opdrachten die aan Lockheed zijn gegeven voor JSF, die gaan voor. Dus het duurt vermoedelijk nog wel een jaartje of vier, vijf... Uh, voordat de eerste JSF's hier in Nederland vliegen... Uh, in dienst van de Koninklijke Luchtmacht. Wilco Boom vanuit Den Haag over de Joint Strike Fighter. Philip Koken, goedemorgen. Goedemorgen. Nederland-Esland vanavond in Tallinn. Oranje kan de kwalificatie voor het WK dichterbij brengen. Hè? Maar van een makkie mogen we niet spreken. We hebben de bondscoach er ook al over gehoord. Ja, de bondscoach is natuurlijk de eerste om te wijzen op. Uh, of, of om te waarschuwen voor. Uh, voor ons. En ja, hij, hij weet toen ook nog dat hij in zijn eerste periode als bondscoach 12 jaar geleden. Nog een keertje bijna verloren van Estland. Toen was het tien minuten voor de tijd, nog 3-2 voor Estland. Uh, of 2-1 voor Estland. Het won hij uiteindelijk nog met 4-2. Maar dat was een hele moeizame wedstrijd. Ja, en uitwedstrijden ook tegen dit soort landen. Estland is de nummer 83 van de wereld. Dat is vaak niet zo makkelijk als het lijkt, ondanks het enorme krasverschil. Ja. Wie gaan het doen voor Oranje vanavond? We hoorden net al vorm. Die hoopt op een basisplaats. In de goal krijgt hij die, denk je? Ja, daar, daar wijst alles op gezien de trainingen. En uh, Louis Vergaal is de man er ook niet naar om in de training het ene te doen en in de wedstrijd het andere. Hm. Dus, uh, en, en hij zou inderdaad uh, met Snijder gaan beginnen, hè, achter ja? Van Persie. Ja, en dat, dat kunnen we dan toch wel verrassend noemen? Dat is verrassend. Aan de andere kant ook weer uh, niet. Want ja, er zijn heel veel. Uh, er zijn betrekkelijk veel volgers die dan zeggen: ja, hij, de man is niet te volgen, hij is inconsequent. Nou. Ik denk dat ieder mens wel eens een keertje inconsequent is. Dus uh, Louis Vergaal ook. Maar uh, ja, we, we vergeten ook heel snel. Hè. We hebben een EK gehad uh, ruim een jaar geleden. Zo lang is dat nog niet geleden. In de Oekraïne en Polen. Waarin dat weet ik niks meer we van. toch. Nee, dat dacht Was ik al. dat. Daar vonden we toch met z'n allen dat de verdetten... te veel verworven rechten hadden. En een beetje te veel ingeslapen waren. We hadden mokkende verdetten op de bank. Ja. Er was een sfeertje wat niet helemaal goed was. Maar als ook maar de helft van de verhalen die naar buiten kwamen waar was... dan was die sfeer niet goed. En ja, dat komt toch omdat Bert van Marwek toch ook vooral vasthield... aan zijn credo Never Change a Winning Team. Dat doen veel coaches. Maar er zijn ook veel coaches tegenwoordig die zeggen... Ever Change a Winning Team... En dat doet uh, uh, Vagaal. die heeft uh, lak aan verworven rechten. Die zegt, je moet nu in vorm zijn. En dat is ook wel eens verfrissend om te zien. Zeker. Ja, dat is een goede aanpak. Wie uh, goed speelt, die komt erin. Nou, dan moeten we nog even kijken naar de Olympische Spelen van 2020. IOC is bijeen in de Argentijnse hoofdstad, Buenos Aires. En morgen wordt dan bekendgemaakt in welke plaats, in welke stad dat dan gaat gebeuren. Wie, denk jij, maakt de beste kans? Ja, dat IOC-congres, dat is, dat is behoorlijk belangrijk, hoor. En in Nederland hebben we daar betrekkelijk weinig voorpubliciteit over gehad, zoals dat dan heet. Alleen uh, vanwege onze Camille Earlings, die daar beëdigd gaat worden, uh, aanstaande dinsdag. Daar zal dus een nieuwe president gekozen worden. Daar wordt uh, mogelijkerwijs op zondag... Ook een uh, sport verkozen die uh, weer deel uit gaat maken van het Olympisch programma. Dan hebben we de keuze tussen uh, honkbal, squash of worstelen. Dat zou weer terug kunnen keren. Dat is mm. dus zondag, mogelijkerwijs. Ook nog belangrijk en, hè, voor ons met honkbal. Uh, dat zou zeer belangrijk uh, kunnen zijn. Uh, ja, als we Nederlandse medailles winnen, dan moeten we voor honkbal zijn. Maar ja, Poetin is weer een fan van worstelen. En die ah. heeft ook uh, zijn mening <laughs> kenbaar gemaakt. Oh, maar uh, ja, morgen dus inderdaad die hele belangrijke beslissing. Uh, welke stad gaat in 2020 de Olympische Spelen organiseren? Baku, Doha en uh, Rome zijn al uh, afgevallen in, in eerste stadium En nu gaat het nog tussen Tokio, Istanbul en Madrid. Nou, noem mijn naam. Ja, yeah. snel. Yeah. <laughs> yeah. Nou ja, het, het, is, het is duidelijk dat, uh, dat uh, Istanbul ligt politiek... Uh, het is een beetje onrustiger momenteel. Uh, Madrid heeft wat, wat geldzorgen en men verwacht toch dat het over... Uh, over uh, uh, zeven jaar nog niet opgelost zal zijn. Als je zo de internationale media leest, dan is Tokio lichtfavoriet. Ook al omdat de hele infrastructuur van een Olympische Spelen daar al vrijwel licht er hoeft. Uh, nou, niet zoveel te worden bijgebouwd. Dat is toch wel een belangrijk punt daar. En uh, ja, vandaar dat Tokio lichtfavoriet is. Maar bij zo'n stemming waarbij dan één land afvalt, ja, je weet het echt nooit. Nee, en in Tokio hebben ze nog zo'n kerncentrale bij Fukushima. Goed, Philip, we gaan het afwachten. Hartelijk dank. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 journaal De verslaggever staan vanochtend in Rotterdam. Hij bereidt zich voor op de Wereldhavendagen, Marco-Bin Turend over het water. Ja, nog steeds niks van Jeroen Schutteijzer, die in die onderzeeën uh, zit. Die oh, ja. zou toch nu zo langzamerhand wel boven water moeten komen. Meneer Smits, u ziet ook nog niks, hè? Nee, in ieder geval niet iets boven water. Maar ik zie wel een prachtig binnenvaartschip met veel containers. Ja. Wellicht uit Duitsland komend. De Alexandra is dat. Ja, en die gaat waarschijnlijk... Dat is toch een Nederlandse vlag, hoor, daar of niet? Ja, Nederlandse vlag. Maar goed, de Nederlandse binnenvaartschippers varen over binnen heel Europa... over de Rijn, alle wateren. En gaan dan naar de Maasvlakte ongetwijfeld hun containers afleveren. En die gaan, wie weet, naar China... Op dus Rusland? Ik sluit het niet uit, want er <laughs> gaan een half miljoen containers per jaar naar Sint-Petersburg. Dus dat zou best kunnen. Meneer Smits, als directeur van het havenbedrijf heeft u natuurlijk het mooiste uitzicht. We kijken nu prachtig uit over het water. Op welke verdieping zit u hier? Ik zit op de zestiende verdieping. Zestien? En kijk uit in, in het westen natuurlijk over de rivier naar de haven. En uh, ja, als ik dan uh, naar het noorden kijk, dan kijk ik natuurlijk naar het scheepvaartkwartier. Ja. Maar... Ik kan ook Delft zien liggen als het helder weer is. En zelfs Den Haag. Dus dat geeft een mooi gevoel. Het is een topplek. En op deze plek komen dit weekend 400.000 ruim. Vorig jaar waren het 400.000 bezoekers. Ja, dat klopt geweldig. Het weer zit mee. Dus weer honderdduizenden mensen. De haven in. Demonstraties van de marine. Op excursie naar alle bedrijven. Hartstikke goed, want dat betekent toch weer dat de trots die we hebben op de haven van Rotterdam, dat de mensen komen kijken. En dat hebben we ook nodig, want we hebben 2000 vacatures per jaar. We hebben jonge mensen weer nodig die de haven in moeten. De werkgelegenheid blijft hier constant. En dat is wel de rest van Nederland toch wel minder het geval. Dus het is een prachtige plek om niet alleen te werken, te recreëren en te zijn. Tot zover deze sterspot spot over de Rotterdamse haven. Je kunt wel merken dat u dit al langer doet. Want dit zijn uw tiende wereldhavendagen. En ook de laatste, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Het zijn de tiende havendagen, de laatste. U dus... neemt afscheid. Ja, met weemoed, gemengde gevoelens. Ja. Maar uh, volgend jaar dan loop ik hier uh, misschien iets ontspannender rond. Dat zijn zeker. Uh, dit jaar het thema van Wolga tot Maas. Natuurlijk in het kader van het Nederland-Ruslandjaar. Hoe uh, zijn de betrekkingen in wat de Rotterdamse haven betreft met uh, Rusland? Ja, die zijn fors. Want niemand of weinig realiseert zich dat 15% van alle overslag hier in Rotterdam... van en naar Rusland gaat. Dat is 65 miljoen ton van 60 miljoen ton ruwe olie, bunker en andere olieproducten En 5 miljoen ton zitten in containers. En dan ja. nog een paar miljoen ton ijzerertsen en, en ja, andere zaken. klinkt allemaal heel indrukwekkend, maar het is toch wel jammer... dat de Russen het nu laten afweten met hun marineschip en hun kapel. Ja, dat is toch? jammer. Uh, nou ja, vanmiddag zult u wel iets Russisch te horen zien. Toch nog dat wel, open? ja? Ja, wat dacht u? Maar uh, ja, het is jammer... Ze komen niet. Nee, het is niet anders, maar de pret weet u nou ook waarom? Want officieel is er geen reden gegeven, hè? Nee, ik heb daar niets over gehoord. Yeah. Even een detail, ik zie dat u een roze stropdas uh, om hebt gedaan vandaag. Is dat speciaal? Heeft u dat speciaal voor de radio gedaan? Of dat nee, o, dat is gewoon toeval. Dat is echt toeval, ja? De, de, ja, zeer echt toeval. Ik begrijp uw vraag. maar in dit heer De heer Smits okay. heeft zonder opgave redenen een roze stropdas om gedaan. Ja, ik, ik zou natuurlijk <lacht> u de vraag kunnen stellen dat het papier wat u in die hand ja, ik heeft... Ik heb ook een roze, ook roze papier. <maken> en ik weet niet of dat met opzet is. <lacht> Hebben wij dit thema nu voldoende behandeld? Ja, vind ik eigenlijk wel. Okay. Vandaag en in, in het weekend staat natuurlijk toch ja. de economie centraal. Ja. Uh, daar gaat het om. En de trots op de haven. Geweldig. Meneer Smits, ik wens u een goed weekend. Dank u wel. Veel plezier. Bedankt. En dat roze randje, ja. Dat blijft gewoon. Dat gaan we weer erin vanochtend. Ja. Goed. Kees verder bij de B, met een ochtendspitje. Ja, dat zeg je goed, Marcel Spitsje. De A9, korte file naar Amstelveen. Bij Bottenverdorp 2 kilometer. De A58 naar Eindhoven vanuit Tilburg. 2 kilometer bij oorschot. En nog altijd geen treinverkeer mogelijk tussen Zevena en Wil. Reizigers lopen een uur vertraging op. Britse moslims waren deze zomer doelwit van een golf van aanvallen. Bomaanslagen waren er, bedreigingen en brandstichtingen bij moskeeën. Aanleiding was de moord op de militair Lee Rigby. Twee Britse moslims vermoorden hem in mei in Londen met een hakmes. Ruim drie maanden na zijn dood zijn er nog steeds wraakacties. Zoals vorige week in het plaatsje Harlow. De rolluiken gaan langzaam omhoog. Ah, ik zie. En dan zien we de schade die aan dit uh, islamitisch centrum is toegericht. We zien nog de brandplekken. You can see that. It, it's all burned down. Ja, wat is hier gebeurd? I think it's a Monday, uh, Monday morning. Three youth came down there and they came to the walk to the uh, islamic center. Ja, vorige week een paar jongens kwamen in het midden van de nacht om hier brand te stichten. And they put the drill, in the, they put the drill hole into the shutters. Alle ramen en deuren hebben hier stalen rolluiken. Maar wat deden deze drie jongens? Ze boorden een gaatje door de rolluiken... en spoten vervolgens achter de rolluiken licht onflankbaar isolatieschuim. En dat staken ze in brand. En toen op de en one was the lit fire very Maar gelukkig bleef het beperkt bij deze kleine brandschade. Bij die zwarte plekken die we hier op de muren zien, maar het gebouw zelf is grotendeels intact gebleven. But it was lucky that it it de uh, burnt against the wall. En so dat is waar there er was een damage. voor de islamitische gemeenschap hier is dat natuurlijk een schok geweest. It is very shocking and appalling and disbelief as well how someone can do it. De drie daders werden op beveiligingsbeelden vastgelegd, maar ze zijn nog steeds voor vluchtig. En Zahir Rahman, de secretaris van het islamitisch centrum, wil niet speculeren over de motieven van de daders. Maar dit incident staat niet op zichzelf. Yeah. The only reason we have killed this man today is because Are dying daily by Dit waren de woorden die op 22 mei de wereld rondgingen. Een Britse moslim met een bebloed mes in zijn hand... die zojuist de militair Lee Rigby heeft gedood. Is an de moord op Rigby zette alles op scherp. Wat volgde was een golf van haatincidenten tegen moslims. Variërend van schelpartijen tot grof geweld. Bij meerdere moskeeën werd brand gesticht... Sommige islamitische centra branden tot de grond toe af. En bij drie moskeeën ontplofte bommen. We've got a helpline called Telmama, and the Telmama helpline is, is the first national helpline to look at anti-muslim prejudice or islamophobic incidents. Vias Mughal is de directeur van Faith Matters, een organisatie die bruggen probeert te bouwen tussen de verschillende religies in dit land. En hij houdt ook bij hoe vaak moslims het doelwit zijn van haatincidenten. In de week na de moord op Rigby kwamen er 110 meldingen van haatincidenten binnen. Normaal zijn er dat maar 20 of 30 per week. De intensiteit en hoeveelheid incidenten is ongekend. En aanzienlijk meer dan wat we zagen na de aanslag op de Londense metro in 2005. Er zijn vandaag differences verschillen. Compared to 2005. Een paar cruciale zaken zijn veranderd de afgelopen acht jaar. De opkomst van sociale media als Twitter en Facebook bijvoorbeeld. Ze maken het makkelijker om haatzaaiende berichten te verspreiden. Second thing. We zijn nu 2013. Naar 2005 hebben een aantal incidenten incidenten En in 2005 hadden de Britten nog niet eerder te maken gehad met geweld van moslim-extremisten. Sindsdien zijn er meerdere incidenten geweest, en dat heeft de woede aangewakkerd. Mughal denkt dan ook dat de relatie tussen de moslimgemeenschap en de rest van het land onder druk staat. I think community relations have been affected quite significantly by Woolwich. Uh, I think people think things are back to normal. They're not. They're not back to normal. Maar Zahir Ahmed van de moskee in Harlow is het niet helemaal eens met Mughal. Nee, het was geen gemakkelijke zomer. Maar hij wijst ook op de goede banden tussen de verschillende bevolkingsgroepen in zijn woonplaats. In the community is so good in Harlow, honestly. We got the letter and all the support from everywhere, from police, from van from local people, from faith forum. Na de brandstichting kreeg hij steunbetuigingen uit de hele gemeenschap. From all sides. En een kerk bood meteen haar gebouw aan als gebedsruimte voor moslims. Het was niet nodig, maar laat zien dat er, ondanks alle haatincidenten, ook nog zoiets bestaat als goede gemeenschapszin. Dat is de sprit. Harlow dus. Gemeenschapszin, maar dus ook een wraaksactie. Vorige week nog tegen moslims. Reportage hoorde u van Arjen van der Horst. Ten break hoor je van Keen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Een lichtpuntje voor op het Financiële Dagblad. Volgens de krant is een lagere inflatie dat lichtpuntje. Het komt de koopkracht ten goede. Mentaal moeten de burgers van Nederland zich voorbereiden... op weer een ronde omvangrijke overheidsbezuinigingen. Maar de dalende inflatie is een meevaller. Compenseert het verlies aan koopkracht voor een deel. Ook vrouwen moeten in de gereformeerde kerken vrijgemaakt... predikant, ouderling of diaken kunnen worden. Dat adviseert een commissie die in opdracht van deze kerken... de afgelopen jaren onderzoek deed naar uh, de vrouw in het... Het past binnen de bandbreedte van de Bijbel en van wat gereformeerd is. Volgens het Nederlands Dagblad is het advies opvallend. Toen de Nederlandse gereformeerde kerken besloten vrouwen toe te laten... zeiden vrijgemaakten dat ze daar verdrietig om waren... en dat het problematisch was voor de verhouding tussen beide kerkgenootschappen. Het aantal vrouwen met een topfunctie in het bedrijfsleven... dat is een andere topfunctie is het afgelopen jaar flink gestegen. En het gaat zelfs zo snel met het aantal vrouwelijke commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven... dat het tijdig halen van streefcijfers in zicht komt, weet de Volkskrant. Maar er is ook minder goed nieuws. Het aantal vrouwen in de raden van bestuur blijft zeer laag. Nederland wil dat in 2016 minimaal 30% van de raden van bestuur en raden van commissarissen vrouw zijn. Haalt een bedrijf dat niet, dan moet dat worden uitgelegd in het jaarverslag. Op een zeiljacht voor de kust van IJmuiden is vannacht 1600 kilo drugs gevonden. Aan boord waren twee Denen, schrijft het Haarlems Dagblad. Het jacht kwam uit Spanje en ging naar IJmuiden. Om wat voor drugs het gaat en of de kilo's in IJmuiden moesten worden overgeladen, dat is niet bekend. Gezien de grote hoeveelheid werd de stijger bewaakt door gepanzerde jeeps van de Marse Duizenden donorvaders zijn onvindbaar voor hun kinderen. Van de naar schatting 50.000 kinderen... die tussen 1949 en 2004 zijn verwekt met donorzaad... zijn veel dossiers vernietigd. Behalve dat de dossiers in de papierversnipperaars verdwenen was de administratie vaak zo'n jambol? schrijft de Telegraaf... dat persoonsgegevens werden verwisseld. De bestuurder van de kliniek zegt dat het niet zeker was... of de arts wel het goede spermarietje uit de vriezer kreeg aangereikt. Zo ontdekte donorvader Frederik dat er een dochter op zijn naam stond... met wie die geen DNA-match heeft. krant komt morgen met een uitgebreide reportage. En de titelverdediger van de US Open ligt uit het toernooi. Andy Murray werd uitgeschakeld door de Zwitser Stanislas Wawrinka... Volgens de Britse tenniser was Wawrinka te goed voor hem. Uh, Ik dacht he played great. Um, that was that was the hardest part of the match. He had a lot of lines, was going for big shots, and he played too well. En dat is een teleurstelling voor de Britse media. Andy Murray says it's a shame, but I can't complain. Zo so is de kop van The Guardian. De Daily Telegraph plaatst een foto waarop goed te zien is... hoe gefrustreerd Murray is tijdens de partij. Hij lijkt zijn hand te willen op eten. Meer over het US Open na half negen van Marcella Mesk. En direct na acht uur praat ik verder over de aanpak van de Lone Wolves. Eenlingen die gevaarlijk kunnen worden. Dat zijn er zo'n vijftien in Nederland. En ze worden constant in de gaten gehouden. WK kwalificatievoetbal op Radio 1. Vanavond om half negen. Komt die bal voor en wordt erin gekoopt? Nee, wordt van de doel gered. Westland, Nederland. Schoten en goal. Het doelpunt van het Nederlands elftal. En west de lijn. Vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Over het lezen van boeken wordt meer gelogen dan over seksuele prestaties. Voortaan kunt u nog meer opscheppen. Lees de hele wereld bij elkaar. 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers.